Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De A50 is vannacht bij Nijmegen enige tijd afgesloten geweest... na een ongeval waarbij drie auto's betrokken waren. De automobilist die het ongeluk veroorzaakte, is te voet gevlucht. De politie heeft honden ingezet om de man op te sporen. De auto van de man raakte rond kwart over twee vannacht... de vangrail in de middenberm, na, net na knooppunt Valburg. Een andere automobilist zag dat gebeuren en remde af. Een derde automobilist botste er bovenop. In de twee auto's die op elkaar botsten raakten drie inzittenden gewond. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. President Obama heeft een nieuwe ambassadeur in Nederland voorgedragen. Het is Tim Browes, mede-eigenaar van een groot advocatenkantoor... en een van Obama's belangrijkste fondsenwervers. Browes heeft meer dan een half miljoen dollar bijeengebracht... voor de herverkiezingscampagne van de president. Vier jaar geleden verzamelde hij ook al een paar ton aan donaties. De voordracht moet nog worden goedgekeurd door de Senaat...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 Goedemorgen en welkom bij het vierde uur van onze uitzending deze week. Straks tussen zes en zeven in rondje correspondentie Arthur van Amerongen. En wilt u kans maken op een van de exemplaren van Mambo Jumbo... verschenen bij uitgeverij Nijg en Van dit, Maar Kijk dan even op onze site of teletextpagina 331 en doe mee aan die prijsvraag. In dit uur kunt u gaan luisteren naar een bijdrage van RKK. Op 27 april 1941 zag Tineke de Nooi het levenslicht. De radio- en televisiepresentatrice was de eerste vrouwelijke dj bij Radio Veronica. Landelijke bekendheid verwierf zij met het programma Koffietijd met Tieneke. Met die o zo populaire openingsjingle. Die gaat. Nou ja, u weet wel hoe die gaat. Het eindigt in ieder geval op uh, Tieneke, zoiets dergelijks. We zijn inmiddels uh, directe collega's, want momenteel presenteert zij bij Max. een middagprogramma op Radio 5 Nostalgia. Gerard Klaassen nodigde haar uit in een aflevering van Andersdenkenden, waarin de gesprekken gaan over leven, werk en geloof. Tineke De Nooi vierde gisteren haar 71ste verjaardag. We gaan nu terug naar september 2010. Het woord is aan de immer amable presentator en gastheer Gerard Klaassen. Tineke De Nooi, omroeppresentatrice, eerste vrouwelijke Nederlandse disc jockey, media-icoon, langdurig de gezellige tante op televisie. Gemoedelijk hoogst eigen stem ook. Tines. En nu. De Tineke Show op Radio 5 Nostalgia bij Max. Levensbeschouwing? Nou, ik denk dat jij dat wil weten. Ja. Ik kan hartstikke goed een weesgegroetje bidden. Maar dat heeft een andere achtergrond. Ik heb als kleinkind, omdat ik met een klomvoet geboren ben... heel veel in het ziekenhuis gelegen. En dat was in de RKZ, het katholieke ziekenhuis in Hilversum. En als je dan s'morgens ter communie ging, dan kreeg je eerder ontbijt. Ja. <laughs> dus, dat was het. Ja. Wees gegroet, Maria. Ja, vol van maar, genade. Ja, precies. Maar ja. ik ben, ben niet gelovig opgevoed... al ik wel, ik met Tante Lam naar de kerk ging. Dat was de uh, hervormde kerk in Hilversum. Ja. En daar hield het mee op. Sorry, mag ik hem ja, ja, even aannemen? Die... Tineke. H.D.B. Ja, ik, ben, ik word nu geïnterviewd dus, uh, met, uh, met, uh, met, uh, voor de radio... Dus ik leg er even neer. Dag, schat. Dag. Dat was mijn vriendin, die ging ervoor zitten. Oké, okay. maar het noden niet tot een definitief lidmaatschap... van de Rooms-Katholieke Kerk, Tineke. Nee, maar ik ben altijd geïnteresseerd geweest... in de Rooms-Katholieke Kerk. Ik ben eigenlijk een Maria-adept, kan je wel zeggen. En uh, vooral als ik in Italië ben, dan ben ik niet weg te branden. Uit welke ja. kerk dan ook. Ja. Maar uh, waarom dan niet uh, nog een stapje verder gegaan? Nou, waarom zou ik? Dat, uh, dat zit er niet in bij me. Ik weet dat er is meer tussen hemel en aarde. En uh, ja, ik bid. Ja. Soms. Als ik in nood zit. Ja. Ja. <laughs> maar het is niet... Uh voor een man met een uh, witte jurk aan en een baard. Ja. Maar ik weet dat er iets ja. meer is. En dat respecteer ik ook. Maar uh, dus, uh, je bent wel gelovig, maar niet, uh, zoals ik het noem, kerkelijk aankehaugd. Ja. ja. En, is er geen gevoel van... Uh, ik zou daar eigenlijk best wel bij willen horen. Ook al kan je, spreken, heb je er de, de taal niet voor. Nee, dat is er niet. Soms zou ik wel willen dat het er was. Omdat de mensen die intens gelovig zijn ook de bevestiging ervan ja. hebben gekregen. Ja. En dat heb ik dus nooit. Mm -hmm. Ik zie het als een aspect van het leven. Als iets wat ik beantwoord wil zien ook gebeurt. En dan denk ik, dat ligt dan op mijn pad... En iemand die gelovig is, denkt dan... nou, dat komt omdat ik er zo voor heb gebeden. Ja. Maar opvallend is dat jij bijvoorbeeld uh, de eerste regel... van een uh, heel bekend gebed van Franciscus ongeveer... dat je hoofd kent. Ja. God geeft mij de kracht om te accepteren ja. wat ik niet veranderen kan. Ja. God grant me the serenity to accept the things I cannot change. Courage to change the things I can and wisdom. The difference. Dat is de leidraad van mijn leven. Nou, dat is een bijzondere leidraad. Dus eigenlijk, God geeft mij de kracht om te accepteren... dus inderdaad wat ik niet kan veranderen... om de moed te hebben om de dingen te accepteren zoals ze zijn... en om mee te gaan bij veranderingen die er ze zullen zijn. Ja. Die kracht moet je op kunnen brengen. Toen ik dat voor het eerst las, en dat is al een Oh, nou, ik weet precies wanneer het gebeurde. Ik uh, lag met een melanoom, dus de ergste vorm van huidkanker... in het ziekenhuis in 1980. Met een baby aan de borst, die was drie maanden oud. En door die hormoonverandering veranderde ook de moedervlek op mijn been. En dat was dus de attentie. Toen dacht ik ineens, nu weet iedereen van alles van kanker af... Toen wist ik niet eens wat een melanoom was. En toen zeiden ze in het ziekenhuis, je, moet, je bloed moet onderzocht worden, we moeten uh, moet longfoto's maken, want er kunnen uitzaaiingen zijn. Uitzaaiingen? Ik bedoel, ik was net moeder geworden van mijn jongste dochter. En ik was helemaal ondersteboven. Toen dacht ik, misschien ben ik wel binnen tien dagen uh, of binnen een jaar dood. Want die kweek die duurde bijna een week. Dus een week heb ik in angst geleefd. En toen stuurde Wim Ibo. De cabaretkenner, inmiddels overleden. Ja, die stuurde mij dat gebed. Oh. Ja. Kom jij later nou in de hemel? Ja, tuurlijk. Ik denk ja. niet dat ik in de hel kom. Nee, ik denk... Maar ik geloof niet zo in, in, in een hemel. Ik denk dat ze net als met een computer... weggezet worden in het heelal. Ik geloof in incarnatie. Uh, dat komt omdat een van mijn beste vriendinnen is hindoe woont in Nepal. Daarin is reïncarnatie, zit reïncarnatie in hun hele systeem... en zit in hun, hun cultuur. Uh, ze weten ook aan te wijzen van... die kleinzoon is een incarnatie van mijn uh, uh, vader... want hij is precies hetzelfde. En het jongetje is drie jaar... en vertelt ook waanzinnige dingen over zijn opa. En praat ook net zo... Het zit in de cultuur van de Hindoes. Ja. En ik geloof dat ik diverse levens heb geleid op deze aarde. Ja. Bekend ook met wat voor soort van levens? Ja, ja, vertel, ja. vertel, vertel. Nou, ik ben dus diverse malen teruggegaan naar vorige levens... onder uh, hypnose. En dan hoor je jezelf verhalen vertellen en dan denk je... ja, ik kan me ook uh, fantaseren. En dan zegt de therapeut, nee, dat fantaseer je niet. Hm. Dat is zo. Hm. En ik, ik kan het je wel vertellen, ik ben drie keer terug geweest naar een vorig leven. De eerste was dat ik een balletdanser was in 1900, een Engelse balletdanser. En ik trad op in uh, Parijs en de zaal liep leeg, want ik had iets aan mijn been, aan mijn voet. De tweede keer was ik koordirigent, een Italiaanse koordirigent, had ook contact met Verdi. Wonderbaarlijk dat ik vanaf mijn derde, vierde, vijfde jaar... bijna alle opera's van Verdi uit mijn hoofd heb gekend. Oh, he. ja. Maar nogmaals, veel in het ziekenhuis liggen... veel naar de radio luisteren als kleinkind. Dus vroeger draaiden ze heel veel klassiek. Dus je weet het niet of het, of het klopt. Maar als zij die zeggen, het bestaat, de vorige levens... dat kun je niet fantaseren... Dan geloof ik dat. En ik ben ook gezonken met mijn schip in mijn fluwele pakje... in 1600 voor IJsland. En ook daar ben ik geweest, op IJsland. En ik weet, dat was nog voor dit verhaal... Ik weet nog dat ik dacht, wat een schitterend land, wat prachtig hier. Maar oh, je kan er niet af, je kan er niet ja, af. Dat heb ja, dat hebben we Je bent ook vaak aan de Vlieland, ja, ja. Maar jaren daarna ja. komt er een Belgische paragnoste en een helderziende En die vrouw die leest geen kranten en die weet niks van de wereld... die weet ook nauwelijks wat van mij. Die zegt, mag ik je na de uitzending even spreken? Want het was live. En ze zegt, kunt u schrijven? Ik zeg, ja. Ze zegt, u hebt alles in u. Wat hebt u aan uw handen? Want u kunt pianist worden, u, muzikant. Ik zeg, nou, ik wil de pianiste worden... maar ik heb vier vingers. Ja. Toen zei ze, wat hebt u aan uw been? Want u had danser kunnen worden. Ik zeg, ja... Maar ik ben geboren met een bijna klompvoet en ik ben altijd geopereerd. Ik heb geen gevoel in één been. Toen zei ze, dan moet u gaan schrijven. Dan moet u eindelijk eens een keer dat boek gaan schrijven wat in uw hoofd zit. Wat moet je nou met zo'n verhaal? Ja, ja. Hè? Tot je nemen. Ja, dat moet je dan van open. Uh, maar, uh, Tineke, de meeste mensen kennen jou, denk ik eigenlijk... als een uh, vrolijke, uh, gezellige, omroepmoeder eigenlijk. Hè? Maar deep down ben je eigenlijk een hele serieuze tante, hè? Ik kan heel serieus zijn. Maar ik ben van nature een vrolijk mens. Ja. Ik ben geen chagrijn. Nee. En ik denk dat dat ook uh, mijn pluspunt is, ook op de radio. Ik, uh, ik, ja, ik, ik kan mensen laten lachen. Ja. Maar uh, wie jou goed kent, wie jou echt kent... ontmoet een diepe laag ja. van uh, beschouwing en van nadenken ook, hè? Uh, die wel eens haaks kan staan op het beeld... wat je al zoveel jaren naar buiten creëert. Ja, maar het hoort wel bij me. Ja, ja. En mensen die, die mij kennen, ja, die weten dat allemaal wel, hoor. Ja. Ik weet toch altijd wel weer ook een positieve slinger aan het leven te geven. Ja. Maar ja, ik zeg het ook omdat met alle leuke triomfen... die je in uh, Omroepland hebt meegemaakt... Uh, heb je toch ook lief en leed meegemaakt? En ook leed. In mijn persoonlijke leven, bedoel je? Want in omroepland heb ik nauwelijks sleet meegemaakt, hoor. Ik bedoel, de ene keer in mijn leven dat mijn contract niet was verlengd, was voor een commercieel bedrijf voor de RTL 4. 1998. Ja, ja, nou ja, klaar is Kees. Ja. Ik bedoel, daar heb je even een dag, denk, een dag gehaald. Hoe is dat mogelijk? Hebben ze mij niet nodig, die idioten? Ja. Dan denk je dat. En vervolgens dacht ik: wacht even, Peter is gepensioneerd. We hebben een vakantiehuis Peter, in Zuid-Afrika. Jou, jouw man, ja. Ja, en uh, we hebben een vakantiehuis in Zuid-Afrika. Kom, ik ga iets doen. En dat is zoals ik in het leven de boel aanpak. En in mijn persoonlijk leven, ja, ik denk dat mijn grootste leed... van de laatste zes jaar natuurlijk zit in het feit... dat ik mijn man al zes jaar aan het verliezen ben. Jouw man die uh, iets ouder is dan jij, die uh, heeft een paar uh, infarcten gehad... en ja. is inmiddels uh, opgenomen in een verzorgingstase. Ja. Dus jullie kunnen, spijtig genoeg, in jullie mooie huis... hier in uh, de omgeving van Hilversum niet meer permanent bij elkaar zijn. Nee, dat is een groot verdriet. Want het verlies zit hem niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Ja. En uh, dat is een hele tijd al aan de gang. Ik denk dat iedereen die een een soort gelijk geval uh, aan de hand heeft. <laughs> dat, dat wordt heel erg begrepen, hoor. Tineke de Nooy, er zijn misschien wel meer dan twee generaties... inmiddels met jou opgegroeid, Ja, de derde zit eraan te komen. Ik zit vijftig jaar in het vak. Vanaf mijn achttiende zat ik bij Veronica. Nou ja, ik zie het aan de mensen van mijn leeftijd. Dan krijg je de volgende generatie... En de, de, dus voor mijn leeftijd is opgevoed met de Veronica-periode. toen ik discjockey was. Daarna ben ik bij Veronica gebleven. heb eerst een aantal jaren geregisseerd. en op mijn 40ste. ben ik met een middag-televisieprogramma begonnen. Ja. Nou, die generatie kom ik ook tegen. Die riep uit. Ja, maar ik keek vroeger naar je. Want je had cactus en ik weet niet in de studio. En dan krijg je de jongste generatie de lichting zoals mijn kleindochters zijn... en die kennen hem alleen maar van de biostabiel. Ja, ja, ja, ja, ja, maar dat is dan weer iets heel anders, hè? Dat ja. is, uh, Maar um, de mensen zouden nu misschien denken dat het zo makkelijk gaat allemaal... maar zo is het niet, hè? Want je bent een heel Hilversumse. En je begon bij de Afro. het programma Hoort Zegt Het Voort. En Mirabile dictu. Jij was uh, met collega's als Jan Burgers en Vees Kiarone uh, lid van de Hoorspelkerm. Ja, ik, ik zou er gaan werken. Ik uh, had auditie gedaan en ik hoorde me niks. En toen was ik wel aangenomen, maar dat, het was zomer. En uh, ik werkte bij een technisch bedrijf. Ik mag de naam wel noemen, want het is er niet meer, geloof ik. Technisch bedrijf Jacques Berg als uh, telefoniste. En ik liep in het dorp in Hilversum. En ik liep langs uh, de Zeedijk, dus uh, Winkelstraatje in die ja. tijd. En daar stonden een paar mensen stickers te plakken op uh, de ramen. 192, Veronica. En toen dacht ik: Oh, dat is dat schip. En ik was dol op popmuziek. En uh, toen stapte ik daar op die mensen af en ik zei: Oh, kan ik hier niet komen werken? Want ik heb uh, wel een goede stem en ik kan schrijven. En toen zeiden ze: Ja, dat kan, want we hebben iemand nodig. Ja. Dus 250 gulden in de maand. Ja. En dan uh, komt het onafwendbare uh, koffietijd met tienige. En daar hebben we dit geluid van. <tieding> Do not love us, but ik heb hem zelfs als uh, ringtone op mijn uh, telefoon zitten. Ja, vindt, ja. <laughs> nou, nog steeds. Weer. Want dat had je vroeger niet. Ja, ja. Mijn dochter heeft dat geïnstalleerd. Ja, ja. En ik, zie, uh, ik schaam me dood als ik in een winkel ben. Want ik weet niet hoe ik het eraf moet halen. Want mensen draaien meteen hun hoofd om. Ja. Het is een uit het begin van de jaren zestig. aan de George Camp Meeting is het, hè? Ja, van de Sweet ja. Sven Sven Asmussen, Ulrik Neumann ja. en Alice Babs. Ja. Dat waren de Zweedens. Dat lijken me met mensen die aan het Eurovisie Songfestival hebben meegedaan. Dat zullen ze absoluut. Want dat waren in die tijd de Zweedse en de Deense topmuzikanten. Ja, ja, ja maar ik ben natuurlijk wel opgegroeid met jou. Hè? Ja. Want in mijn in jongens tijd hè, ja. haalden wij dan altijd de top 40. Ja. En daar stond een rij van foto's van Veronica Corrivee op. Hans Mond, inmiddels al verleden. Ja. Natuurlijk Joost de Draaier. Rob, Rob, Rob Oud. Eddie Becker. Eddie Becker. Jan van Veen. Gerard de Vries. Yes. En wat dacht je van? Harman Season. Ja, die stond er ook op. En er waren twee vrouwen aanwezig. Tineke de Nooi en Anouska. Zo is het precies. Ja. Ja. Die lijst die hebben we jaren onder ons kussen gestopt. Ja, klopt. Ja, ja het is leuk. Ik heb Op vrijdagmiddag heb ik, uh, ik heb de clubs hè, in mijn programma voor Radio 5 Nostalgia. Ja. En uh, op maandag heb ik de kookclub, gewoon omdat ik koken leuk vind. Op dinsdag heb ik de boekenclub. Ik hou van lezen. Op woensdag de Reisclub. Op donderdag de Uit Goed voor U Club. En op vrijdag de. Piratenclub, Nou, daar wordt op gereageerd. Herinneringen ophalen aan de piraten, want Veronica was niet uh, het enige schip. Je had Radio Noordzee, Radio Caroline, wat later Mi Amigo was... en toen weer gezonken. Ach, er zijn verhalen. Uh, het, het is enig om dat te doen. Mensen denken vaak dat jij al die programma's van het zendschip... zelf af presenteerde, hè, en dat is niet waar. Nee, nee, nee. Ten eerste was ik altijd zeesie. En ten tweede mocht dat niet. Er mochten uh, niet of nauwelijks vrouwen aan boord van de kapitein. Die dacht, geen donder aan boord natuurlijk. En daar had hij ook gelijk in. En uh, wij zonden uit. We maakten alles op band. En die ging uh, in waterdichte tonnen werd dat naar het schip gebracht. En daar werd het uitgezonden. Veel later, want uh, Veronica is gaan uitzenden in 1960... veel later kwamen de nieuwslezers... Want mensen moeten toch blijven luisteren naar het station. En als je geen nieuws kan bieden, dan, uh, ja, dan gaan ze naar een andere zender. En dat was niet de bedoeling. Dus de concurrentie werd groot. Hilversum ja. 3 ja. kwam, Radio London kwam ja. en, en, en Radio Noordzee kwam. Dus wij gingen dus uh, nieuwslezers aan boord sturen. En die jongens die zaten wel aan boord. Ja. Ja. En soms, als het mooi weer was, gingen wij... we waren echt uh, zondags jizzjoggies, hoor. Dan, ja, dan gingen we op zondag aan boord. Dat ja? wel, ja. Dus je bent wel, ondanks ge gevoelens van zeeziek... toch uh, nee. vermoedig geweest om het schip te beklimmen. Dat ja. is altijd een heel touchy moment geweest. Het feit dat je aankwam varen... En dat dat schip dan dwars op de golven lag, altijd. Want dat lag van voren en achteren vast. Ja. Daarom ben ik ook altijd ziek. Als het met zijn kop in de wind had gelegen, was er niks aan de hand geweest. Maar dan kwam je en dan die speakers aan boord, aan, aan het dek... dat schalde over dat water. En dan... Oh, nou, dat was een geluid. Um, Radio Veronica um, had een baas. En die heette Bulverwey. Het waren eigenlijk tweeën? Dirk Verwijt en Bulverwey. En oom Jaap. Ja, of ja, waren ze? Drie drieën. Uh, Bulverwey is vorig jaar overleden. Hij werd 100 jaar. En uh, hoe triest ook, uh, hij uh, heeft het succes meegemaakt. Maar Dineke, hij heeft nadrukkelijk ook de neergang meegemaakt... die hem privé ook raakte. Hij kwam gevangen te zitten. Ja, dat is uh, ook de zwarte bladzijde in het leven van Veronica geweest. Ik word er dus al die jaren altijd op aangesproken. En dan zeg ik altijd dat het verschrikkelijk is geweest een bul is erin geluist. Ombul zeg jij? Hè? Ja, wij, wij, het waren de ooms. Ja. En uh, ja, hij heeft uh, de consequenties daarvan aanvaard. Ja. Uh, de, het was de concurrent en uh, die hadden beloofd... en daar had hij voor betaald dat ze weg zouden gaan. Dat ze binnen de territoriale wateren zouden komen. En vervolgens is dat niet gebeurd. Dus hij is financieel beduveld. En... Toen kwam er iemand en die riep, ik regel dat wel even. Nee. Zonder dat hij de details heeft gevraagd hoe dat geregeld werd. Ben jij tot op het laatst uh, in zijn leven betrokken geweest? Ja. ja. Ik ben alleen niet naar de begrafenis geweest. Want toen zat ik in uh, Zuid-Afrika. En ik was er net, maar ik heb alle jongens, de zoons van Ombul gebeld. Maar ik ben uh, nog een... Een maand of twee voor zijn dood ja. heb ik hem bezocht. Ja. Die uh, collega's van jou uh, met elkaar vormen jullie een uh, bizar barokstel. Kijk eens in een car, hè? Uh, want Gerard de Vries, cowboy cow ja. Gerard... Hè, was een volledig andere man als, als de wat koolstidische uh, Harmon Season... wat je ook wel kon merken, hè? Ja. En toch ging dat allemaal in één take samen. Ja, ja maar weet je... Het heeft ook... We waren allemaal anders. En ik ben natuurlijk... Want Anoushka is tot 65 gebleven. Daarna ben ik... Negen uh, jaar alleen met de jongens geweest. En... Uh, het is nog steeds een... Saamhorig stel. Als je... Um, iedere dag bedreigd bent. Hè? We zijn iedere dag... Bedreigd, iedere dag kon het afgelopen zijn. En we gingen toch door. Ja. We hebben wat afgelachen met z'n allen. Ja. En er is ook wat ruzie gemaakt met z'n allen. Maar... Uh, achteraf, anno 2010, kan je wel zeggen dat het ons uh, uh, verbonden heeft met het leven. De politiek heeft de radiopiraat eigenlijk de nek omgedraaid. Hè? Ja. Uh, ik kwam jou niet ongunstig? uit. Jawel. Uh, of, of nee, ik bedoel, uh, uh, ik, nee, het ene is het gevolg van het ander. Ja. Omdat het ophield, kreeg ik een baan bij de NOS. Ja, ja. ja. En ja. uh, ik heb twee jaar bij de NOS gezeten. Sterker nog, je hebt zelfs met Willem van Kooten, Joost en Draaier. gezamenlijk een, top, een, een programma gemaakt. De, de top 100, de nationale hitparade. Oh ja. ja dat was ik vergeten. Nee, ik heb ook wel eens zelfs de top 30 daar gepresenteerd. Ja. Ik zeg niet dat het altijd even goed was, maar ik heb dat wel gedaan, ja. En, en, en ik vond het heerlijk om op woensdagavond uh, programma's te maken. Ja. met uh, Willem Ruis daarvoor. En, en die kwam als vliegende verslaggever. Ik heb zelfs ook nog wel met het oog op morgen gepresenteerd. Tineke? Ja. Ja, dat vond ik leuke programma's, ja, ja, hoor. Ja, ja, ja. Want wie jouw omroeploopbaan bekijkt, noteert Veronica. Dus de NOS. Weer terug naar Veronica. Dan is daar het TV10-avontuur. Dan is daar RTL tot 1998. Dan is er van alles en nog wat. Zoals bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Radio Gooiland. Je bent invaller ja. bij uh, de KRO voor café Kooimans. En nu is het Max. Je bent een sigeur nog in het omroeplandschap, Tineke? Ja, en toch heel verschillend. Ik ben uh, discjockey, ik ben, disc ik ben programma samensteller. Ik heb in de leiding gezeten van uh, ja. Veronica, samen met Rob Hout. Ja. Toen ben ik televisiere... Je bent de enige vrouw ja. Ja. in wat ik mag noemen toch een royaal kloek mannendolwerk. Nou, dat kan je wel zeggen. <lacht> maar het heeft ze behoed voor excessen, zal ik oh. maar zeggen. Het feit dat ik er was. Ja? Ja, natuurlijk. Het, het is altijd goed als er een vrouw uh, tussen zit, hoor. Dat houdt de heer in het gereel een beetje. like to go out to a show so what can I do, I can't think what to say she sees through anyway Moving rather slow Arriving late There she waits Looking very angry As cross as she can be Getting up with us by remembering with me before I open the door Van Pink Floyd. Ja, de tijd. Ja, daar ja. heb ik jou weinig over te vertellen. Hè? Want dat, uh, dat, dat beheers jij, hè? dat genre. U weet ja. veel van de nummers die je ja. aankondigde, of niet? In de ochtend was het natuurlijk louter commercieel. Het uh, programma Koffietijd was eigenlijk gericht op de huisvrouw. Dus het was van een hoog gehalte. En... In de avond, ja, dan kon ik mijn eigen muziek draaien. Ja. Waaronder Pink Floyd en uh, ja. ja, eigenlijk alles. Ina Garden, de Vida, Iron Butterfly. Ik heb uh, de hele psychedelische handel gedraaid. Ik heb Crosby, Stills, Nash. Ach, tot uit een treuren, dat was mijn muziek. Mama's aan de baba's. Ja. Nee, dat was overdag. Dat kon je overdag wel kwijt. Ja, ja, ja. Nee, dat is niet uh, de hippie muziek. De... Ja. Mama's en de papjes Was dat ook jouw soort muziek dan? Ja, dat vind ik nog steeds leuk. Ja? Ja, hoor. Okay, mag het concurreren met <laughs> Oh Ja, nou, maar ik hou er overal van. Je werd uh, televisiepresentatrice uh, etienne Voor geen geld. Nee... Nee hoor, ik uh, helemaal niets voor dat geld. Ik dacht van wel. Nee, nee, nee. Ik dacht dat jij uh, toch uiteindelijk uh, een gezin te draaien had. Ja. daar viel ook nog een scheiding. Ja. En uh, uh, was het niet uh, ja, uh, Joop van den Ende? Ja. Die dat uh, tussen de Jaguar van um, Rob Oud... Uh, je kijkt naar mij alsof je denkt van godverdomme ja, hij weet ja. het allemaal. En uh, de Porsche van um, Lex Harding uh, jou toch mee mogeerde. Ja, want ik had zo'n uh, PTT-bestelkalletje... <laughs> Dus dat, was, die, dat parkeerde ik expres tussen die auto's van die jongens. En toen zei die uh, tieners, doe jij niet iets fout? Ik weet, je bent dan was... al aan land, hè? Ja, We spreken ja, ja. nu aan uh, je bent uh, ja. landinwaarts geraakt. Ik, uh, ik, ik regisseerde toen bij Veronica. En dan ben je gewoon in vaste dienst ja, ja. met uh, vakantiegeld. Maar ik ben altijd de kostwinner geweest in het gezin. Ook toen ik nog met mijn eerste man getrouwd was. Dat was... In uh, de jaren zeventig en begin jaren tachtig. En daarna ook, toen ik gescheiden was... moest ik helemaal alleen uh, financieel overal voorop draaien. En dat groeide me een beetje boven het hoofd. En toen zei Joop, je moet eens wat meer gaan presenteren. Maar wat mij ook uh, weerhouden heeft, eigenlijk... om uh, stappen te ondernemen, om iets anders te gaan doen... dat was dat ik zo van documentaires maken hield. Ja. Daarom heeft het zo lang geduurd. Ik vond regisseren zo fantastisch... Ja. Maar op een gegeven ogenblik kreeg Veronica een uur in de middag... smiddags was nog in televisie hè, in Nederland. En toen kregen wij een uur in de middag. En toen zei ik tegen Rob Hout: joh, dan ga je ook een herhaling uitzenden, net als iedereen doet. Daar hebben we toch niet voor gevochten om zendtijd uh, leuker vernieuwend te zijn? Toen zei hij, ja, je hebt gelijk, maar wat stel je dan voor? Toen zei ik, nou, Ilona Hofstra hadden wij toen... Ja. als, uh, als uh, presentatrice, die deed uh, Veronica Nieuws en zo op ja. tv. En ik zei, nou, uh, Ilona, laten presenteren smiddags en middag... Begon en dan met uh, de, de ombudsman samen gaan werken. Dus een, een, een sociaal uh, uh, onderwerp. Uh, we, we vragen de cats live zingen. Uh, een mevrouw met een hobby. Een, een, een springende hond. Uh, Roempan, wat daar. Zijn er gerusten zei... waar dat je je eigen kat en je eigen hond meenam om het dikke ja. te vullen? en mijn eigen ja. servies. Ja. ja. ja. ik, hè? Ja. Alle... En de poes had ik ook meegenomen. Oh. En toen, uh, toen zei Rob Hout: Ja, dat vind ik best. Dat is een heel leuk idee, dat programma, maar er is weinig geld. Dus we hebben nauwelijks decor. Dan kan je vier rieten matten geven. En uh, ik vind dat je het zelf moet presenteren. Ja. En toen, ik weet niet of dat mag in jouw programma. Toen, sprak die, toen zei hij: Nou, nee. Want ik was niet zo dik hoor. Toen als, als, als ik nu ben. Nee, dat viel wel mee. Ik had maat 42 en dat is echt niet zo krankzinnig. Maar toen zei ik: Nee, nee, nee, dan moet ik afvallen. Dan heb ik helemaal geen zin. En toen zei hij: Ze kijken naar je kop en niet naar je kont. Ja. Aha. Zo werd dat eerste middagprogramma dus eigenlijk geboren. Hè? Dat was middagtelevisie later snel opgepakt door ook de publieke zenders. Hè? Ja. ja. De jaar erop deed iedereen het. Ja. En, er is ook nog een avontuur geweest bij TV 10. Hè? En dat was kort. Ja, dat is nauwelijks een avontuur geweest. We hebben een half jaar op nonactief gestaan. Ja. Joop van den Ende die bood mij dagelijks een programma aan... En nou, dat was natuurlijk een droom. Iedere dag, maandag tot en met vrijdag... van s middags van vier tot zes. Nou, dat kon ik aan. Ik wist zeker, want ik stond toen op de, op de top van mijn vak... en ik wist zeker dat ik dat aankon. Ja. En toen ging dat niet door. Ja. En er is ook nog Tenfold, een productiemaatschappij... Ja, die je uh, ja. hebt ja. gedaan ja. en die je hebt verkocht. Hè, de ja. en ik vraag me af of dat eigenlijk de gelukkigste greep van jouw leven is geweest. Nee, nee, nee. Maar... Kijk, ik ben een creatief mens en ik had zakelijk iemand nodig. Nou ja, kijk wat met de Marco Bossato is gebeurd en met zo heel veel mensen die creatief zijn en anderen weer een, in dienst moeten nemen om het zakelijk goed voor je te doen. Dus zo ben ik dus ook beduveld. Ja. Het is niet altijd zonnige uren, schijnen in de ja, wereld. Nou ja, maar dat is ook weer mijn karakter dat ik daar kapot van weg geweest even. Dat ik dacht, ja, wat moet ik nou? En aan de andere kant dacht ik, ik heb me ook laten beduvelen. Ja. Uh, het echt TL-avontuur... heeft jaren geduurd. En, en dan is dat 1998. En dan word je ineens te oud bevonden. Ja. En dan schrij jij één dag. En dan van, stel jij vast dat jij toch van de generatie bent... die vindt dat je programma's pas diepte hebben... als je zelf wat hebt meegemaakt. Nou, dat had je. Ja, ik heb eigenlijk gekozen... voor een verschrikkelijk leuk leven met mijn man... Ja. Want die was gepensioneerd al. We hadden het huis in Zuid-Afrika. En we hebben het er uh, zeker... Nou, hoe lang zijn we nu getrouwd? 22 jaar. We hebben het 16 jaar geweldig gehad. We hebben gereisd. We hebben echt alles gedaan. Zuid-Afrika, ja. dat is belangrijk. Want daar uh, ging jij ook, als het ware, in de zaken. Ja. Hè? Er is bijvoorbeeld Kaapse Nooi. Ja. Kaapse Nooi. Iedereen denkt dat het dé Nooi is. Nee, het is Kaapse Nooi. Het betekent Kaapse Meisje. Want uh, je hebt nooiens. Dat zijn meisjes. En uh, ik heb toen met een bevriend wijninkoper... heb ik mijn eigen wijn uh, samengesteld. En een supermarktketen heeft dat verkocht voor een aantal jaren. En dat was een groot succes. Ja. En er kwam ineens een nieuwe inkoopster op hoge hakken. En die riep uit, ja zeg, dat is ouderwets. Ja. Wijn die uh, relatie heeft met de bekende Nederlander, dat doen we niet meer. Ja. En? Weg. Ja. Nou, ja. dat is jammer. Ja, dat maar op. ik weet Kijk, veel ja. van wijn. Ja, ja, ja, ja. Ik weet er echt alles van. Ja, ja. Uh, het zijn niet alleen uh, de afdeling wijn... Uh, waar je in Zuid-Afrika mee aan de slag ging, maar ook met bouwpercelen. Hè. Ja. En uh, uh, met bijvoorbeeld tweede huizen, of zelfs eerste huizen. En dan zie je wel dat die mensen dan met jouw naam... en jouw persoonlijke end weg wandelden en zo, maar dan enige kilometers verder op het echte huis kochten. Ja. Wat is er aan de hand, toch? Ja, nou, dat heb ik een hele tijd gedaan samen met mijn zusje. En toen kwamen we tot ontdekking dat mensen het enige vonden om met onze pad te gaan, maar vervolgens echt duizend kilometer verder op ja. een huis kochten. En ja. ik kom nog Steeds mensen tegen die ja. zeggen ja, maar door jou heb ik een huis gekocht. Ik bedoel, ja, ja. <laughs> ik weet het voor niks. Ja, ja, ja. Kijk, in, in jouw geval, uh, jij moest min of meer terug vanwege de gezondheid van jouw man ja? die in Zuid-Afrika een, een, een paar invaarten kreeg. Um, het valt mij op dat mensen die in de wereld van de kunst en in de amusementsector huizen in Zuid-Afrika kochten, toch ook weer terugkomen. Zoals John Kraikamp en nu ook weer Gordon. Ja, maar die komt niet terug, die is nooit weg geweest, Gordon. Die heeft gewoon een vakantiehuis daar. En Kraai, ja, dat is met Kraai is dat gewoon de tragiek. Die kon niet buiten de bekendheid. En dat is het bekende verhaal van... Uh, ik heb wel met hem gelachen daar ook, hoor. Want je hebt in Kaapstad heb je de waterfront. Het is een grote shopping mall. En, uh, en dan ging hij daar naartoe. En dan zat hij daar... En dan, kijk, Hollanders kun je van ver af herkennen. Die zie je al. En dan sprong hij overeind en dan zei hij, Nederlanders zeker, hè? En dan zei ze: ah, meneer Kraikamp, wat leuk om u te zien. En dan stond hij weer te praten. Maar dan ging hij weer naar zijn leuke huis, ja. aan zee... en dan zat hij somber voor zich uit te staren. Ja. Hij zit nu in het Rotter Spierhuis uh, ja. in Laren. Een groot artiest, een groot toneelspeler, ook. Uh, jij woont uh, hier in Hilversum. Hebben jullie nog contact? Nee, ik heb uh, geen contact meer. Ik ben van plan om iedere keer eens een keertje op te gaan zoeken. En dat, ja, dat komt er eigenlijk niet van. Ik heb lang in een geel na een kamer. In mijn kop, vandaar wijk, verzachtig die wereld om mij doet. Mijn kamer biedt een schuilte als die storms daar buiten voet. Mijn kamer ken geheim, mijn kamer ken mij heel goed. Beschut mij, dienen Geweest. Die wereld is mijn woning niet. je zo verstaan. Ik reis al meer naar binnen, totdat tijd wordt om te gaan. Tijd wordt om te gaan. Mijn kamer, het groot venster, zonder luiken of gordijn, die uitzicht onbelemmerd met nee, die zon, wat helder schijn. Die wereld is mij wonen niet, dus je zou verstaan. Ik reis al meer. Het tijd wordt om te gaan. Oorskim die complot van die drama. Elke eeuw wordt daar flink repeteren. en die rol verdelen en die decor veranderen. Maar nou, waar is die grote regisseur? Waar is die grote regisseur? Der Kreis allmehr nach om Mijkamer. Helemaal daar is een bekende Zuid-Afrikaanse zangeresje, kent hij. Hullen is een gunsteling <lacht> koppel. Nee, wacht even, een gunsteling span, zeggen Sint-Afrikaans. Ze een span is een team. Tineke ja. Ja. de Nooie, je bent weer terug helemaal, en uh, wel bij Max. En daar doe jij dus een programma op Radio 5. Je bent even ingevallen voor mijn cairo collega Jeanne Kooijmans in Café Kooijmans. En uh, je hebt de smaak weer helemaal te pakken gekregen. Omdat ik, toen ik terugkwam en ze me vroegen voor de Karo om Jeanne te vervangen toen ze ziek was... niet eens wist wat Radio, nostalgia, Radio 5 nostalgia was. En toen ik daar zat... En de telefoongesprekken voerde met mensen. En toen dacht ik, oh wauw, dit is mijn doelgroep. Dit, ik hoef me niet uit te leggen wie ik ben. Iedereen is met mij opgegroeid. Mensen weten wie je bent. Uh, een soort muziek wat we draaien bevalt me. Uh, ja. ja, ik vind het een enig station. En dat doe jij dagelijks? Ja, elke en nu doe werk, ik het. dag werkdag tussen vier en zes. Voor Max. Dat is wel een behoorlijke opgave, hè? want uh, je moet er maar elke dag zijn. Ja, maar dat vind ik lekker. Ja? ja, want weet je wat het is? Je kunt ook weer herstellen. De ene keer ben je beter, heb je een leuker programma dan de andere keer. En je hoeft er niet een week mee rond te lopen. Je gaat hup, de volgende dag weer aan de gang. Zijn er geruchten waar dat jij sowieso een doel voor ogen moet hebben... omdat je anders doodgaat? Ja, <lacht> dat kan je wel zeggen. Ja. Dit is voor mij geschenk uit de hemel. Ja, op het moment dat, dat alles wegvalt van de laatste jaren... Dan, en ik kan niet breien... Ik bedoel, ik kan niks. Betrekkelijk weinig in ieder geval. Ja, nee, ik kan programma's maken en ik heb ideeën, ik ben creatief, ik, ik kan alles kwijt. Ja. Nou ja, ik, ik vraag het je omdat je, voor wat betreft een terugkeer bij de omroep, althans voor wat betreft TV, zei. Alsjeblieft niet. Hè? Nee. Dan moet ik weer lijnen. Ja, precies. En dan komt radio je wel goed uit. Tuurlijk. Ja. Altijd kam door jaren en klaar is Kees, lippenstift op. Ja, de de, de luisteraars moesten we dus weten. <laughs> <laughs> maar eh, voor jou gold eigenlijk dat je nadrukkelijk en wel ja zeker wist dat er heel veel meer was dan televisie of radio maken. Ja, absoluut. Maar heel belangrijk in mijn leven is de muziek. En of dat nou klassiek is, jazz. Of popmuziek. Ik kan niet zonder muziek. Mm -hmm. En dat maakt me ongelooflijk gelukkig om weer dagelijks ja. verplicht muziek ja. te beluisteren. Je kan meer niet zonder muziek dan dat je zonder applaus kan. Nee, dat applaus heb ik nooit erg gevonden dat ik dat moest missen in de jaren dat ik in Zuid-Afrika zat. Veel mensen zeggen dat namelijk, hè? En nee. dat noem jij gebakken lucht? Nee, dat is voor mij niet belangrijk. Alhoewel, ja, het is ook weer tegenstrijdig wat ik nu zeg. Dat. Die kick die ik de laatste week heb gekregen... van die, die, dat enthousiasme van zoveel mensen, dat is geweldig. Maar toen ik in Zuid-Afrika zat en een leuk leven leidde... miste ik het niet. Ja. Ik miste vooral de muziek. Ik weet nog de eerste jaren na Veronica dat ik ging regisseren. En ik weet nog dat ik in Amerika in de richting van Los Angeles reed in een auto... En ik, ik had de KLOS, dat is een, een, een, een, een radiostation met gouden Ouwe. Dat was dus uitsluitend de muziek uit mijn Veronica-tijd. En na een half uur zette ik die auto aan de kant... en toen moest ik zo huilen. Ja? ja ik had zo'n heimwee. Ja. ja? Daarom vind ik het zo leuk, bij Radio 5 Nostal. Ja. Dus, uh, omroep Max komt uh, als mannen uit de hemel vallen... En daar komt ook dat uh, het een omroep is voor 50-plussers, hè? Ja. En voor die uh, groep uh, maak jij je sterk, eigenlijk, hè? Ja. Nou ja, omdat ik, ik, ik zie, en ook bij Radio 5 Nostalgia gebeurt het... de programma's worden heel vaak gemaakt en samengesteld... door mensen die nog geen 50 zijn. En die ons <lacht> behandelen als een stelletje oude tutten. En dat zijn we niet. En dan roep ik iedere keer uit, jongens, ik ben de doelgroep. Ik ben 69, kom op. We kunnen er tegenaan. Ja. We houden niet alleen maar van accordeonmuziek. Je ja. bedoelt eigenlijk te zeggen, 50-plussers, die zijn niet achterlijk. Ja. Die staan met beide benen in het leven, dat ja. bedoel je? Dat heb je goed gezegd, Gerard. Ah, ik weet niet of we dat zelf wel ligt, maar dat heb je ja. zelf namelijk ook wel eens gezegd. Ja, precies. <laughs> wij staan met beide benen op de grond. Ja. En we willen... Uh, generatieverschil is er niet. We willen weten wat onze kinderen doen. Ja. We ja. willen op de hoogte blijven wat onze kleinkinderen doen. Ja. We willen weten wat er als je, als je in muziek of kunst geïnteresseerd bent. W wij hebben de interesse. Wij zijn de babyboomers.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 Chicago, ja. moet ook bekend zijn, uh, Dinneke. Samen, oh, ik was een beetje verliefd ook op hem. Ja, ja, ja. ja dat ja. Je, dat Denk, mogen ik, nou, we horen. Ja, zeker. Geweldig, maar samen met Crosby, Stills en Young. en Young. Ja, ja. was dat helemaal de legendarische combi. Ja, we schrijven wel de begin jaren zeventig, maar opvallend is dat Crosby, Stills en Nash nog steeds optreden. Ja, ik was er. Vorig jaar traden ze op in de Heinekenhal. En toen ben ik er alleen naartoe gegaan. Want het was te duur om even een vriendin uit te nodigen. 170 euro moest ik betalen voor een, een kaartje, zeg. Dus ik zat daar. En toen zat ik tussen vijf mannen in. Die dus in de pauze pas door hadden wie ernaast ze zat. En er waren allemaal mannen van tegen de zestig. En dan zat ik gewoon mee te zingen... Our house is a very, very, very fine house. En we kenden allemaal de tekst uit ons hoofd. Ja. Het was zo geweldig, ja. ja. ja. Uh, Dineke de Nooy, um, jij kijkt terug op een rijk omroepleven. Ja. ja, tuurlijk. Ik heb alles gedaan. Ja. En ik doe nog steeds wat. Dit is ook weer nieuw. Ja, en soms verrast het je jezelf dat, dat het allemaal nog komt? Nee, ik had het gehoopt dat er iets zou, op mijn pad zou komen. Ik moest iets doen ja. wat me gelukkig zou maken. Ja, dat is precies ja. waar ik naartoe wilde namelijk... in dit laatste deel van uh, deze uitzending van Anders Denkenden. Um, ben jij gelukkig? Je weet pas wanneer je gelukkig bent... als je weet wat ongelukkig zijn is. Dus ik voel me goed, ja, ja. ik voel me goed. En ik... Mijn, Kreet is ook, count your blessings, ja. hè? tel je zegeningen. Ik heb uh, fantastische kinderen. Ik heb uh, fantastische kleinkinderen en iedereen is gezond. En. afkloppen, jongens. Ja. En uh, we hadden het er al eerder over in dit gesprek. Jouw echtgenoot. die uh, is uh, noodgedwongen, moet ik zeggen. Uh, ja. opgenomen in een verzorgingstehuis. Hè, want die kan hier in jouw eigen huis, in jullie huis. niet meer zelfstandig wonen. moet eigenlijk verpleegd worden. Hè? Ja. En dat is wel een, een zware last. Nou, nu niet meer. Die, uh, die, die lastig het is brek, uh, dat je hem niet elke dag ziet. Althans, ik ben, ik kom hier, zie je hem elke dag? Nee, dat kan nou niet meer. Ik zie hem nu vier keer in de week en zondag komt hij thuis. Maar uh, nee, want dan wordt het helemaal een gerennende gevlieg. Eh... Kijk, dat wilde hij ook niet hoor. Dat ik de hele dag me met hem bemoei. Want hij wil gewoon naar zijn boeken luisteren. Want hij heeft audioboeken en, uh, en zijn eigen muziek. En hij leeft heel erg mee met mij. Hij vindt. En dat, dat is omdat het zo'n goed mens is. Hij is gelukkig omdat ik gelukkig ben nu. Ja. Ja. Dus hij leeft met me mee. Ja. Er zijn wel eens andere nare dingen in jouw leven gebeurd. Zoals er is dat een appartement, een flat. geheel en al is afgebrand. Ja. Nou ja. Ik, uh, tuurlijk. Wat kon ik... Ja. Wat kon ik... Hoe wil ik jou nu reageren? Ja, natuurlijk. Kijk, het zijn allemaal vreselijke dingen. Maar je moet er niet uh, te lang bij stilstaan, hoor. Nee. Dat overkomt je. Ik uh, kan er nog wel een aantal dingen opnoemen die er in mijn leven zijn gebeurd. Dus dat, dat, je moet, er zijn mensen die de slechte dingen in hun leven tot in de detail weten. Ha. Ik interview wel eens mensen die roepen dat op. 7 december in 1954. en houd toch op. Slechte dingen moet je vergeten. Ja. Per wat ben jij een blijmoedig mens, hè? Ja. ja. Aardig, schalks? Nee, nou, dat wil ik niet. Ja. Dat valt wel mee. Ik kan soms kraaien van plezier, heb ik al die jaren wel eens. Nou, zo op radio-uitzendingen. Die bulderende lach van mij, die herkent ja. iedereen. Ja. ja, ja. ja, ja, ja. ja. Um, hoe kijk je eigenlijk naar het omroepaanbod, televisie, en radioaanbod uh, in zijn geheel. anno 2010 op de Nederlandse publieke en commerciële zenders? Nou, weet je. Ik, ik, ik ben nou een beetje aan het afstruinen, ja. want ik hou niet van zeppen, Ik kijk gewoon. En, en, en, uh, maar ik ben eens dus even aan het afstruinen wat, wat er allemaal is. Ik val met mijn neus in programma's dat ik denk... zit ik hier nou pornografie te kijken? Wat, wat is dit? Is, ben ik hierop geabonneerd? Of, wat gebeurt er? Nee, dat zijn gewone programma's die uitgezonden worden. Wat doe je hoor? Noem eens wat. Nou, wat ik van de week... Nou, ik, heb het, ik heb het weggehaald. Maar het, het was... Ik zag de aftiteling... En, en toen dacht ik, dit is gewoon een, een programma aanbod. Je bedoelt dan zeggen dat er een gebrek aan beschaving is bij een aantal programma's? Nou, dat is nauwelijks beschaving te noemen, hoor. Dit is zo... Dit is gewoon de pure porno. Ja. En het was s'avonds om tien uur. Dan lieten ze mannen... Met blote vrouwen aan de gang, kijken hoe ver ze die mannen konden laten gaan. Ik, maar eerst zit je te kijken, en dan denk ik: gebeurt het echt? Wat, wat, zit, wat zit ik in hemelsnaam te kijken nu? Hmm. Nou, en toen kwam die aftiteling, toen dacht ik: oh. Ja, dat ben ik echt... Uh... Ja. Maar wacht even, uh, van jou, uh, liever uit jouw mond... Uh, komt ook de opmerking dat er uh, uh, mensen zijn... waar jij je aan ergert op de televisie. Die televisieprogramma's maken die gewoon niet eerlijk zijn... maar alleen bedoeld zijn om te scoren. Ja. Ja. ja. Dat, uh, maar dat gebeurt ook op ja. de radio. Ja. Er worden ook toneelspelletjes, ja. een stukjes uitgevoerd. Geen, geen, geen, geen nee. noem noemen maar namen. Nee, we, nee, we noemen geen namen. En ja, ik ben daar te simpel voor. <laughs> ik, ik hou van de muziek en ik vind het leuk om met mensen te praten. Ja. Dus, Heb je bijvoorbeeld vorige week gekeken naar het duel? Ja, Pieter. Ja, Storms. Ja, dat vind ik leuk. Jort Kelder, ja, vind je dat Ah, ja, Daar hou ik van. Waarom dan? Dat is televisie. Dat is. Uh, Jort Kelder komt met een verhaal. Uh, Pieter Storms komt met een verhaal. met zijn. Enge mevrouw, Die mevrouw heeft toch voor miljoenen, miljoenen Even de boel Nina Brink bedoel je? Ja. ja, voor miljoenen de boel opgelicht. Ja, ja. En die man staat het nog te ja. verdedigen ook. Ja, maar jij bent zelf bijvoorbeeld degene die uh, een andere vreselijke man in Nederland... een kans heeft gegeven in jouw programma in de tijd. Van de televisie. Emiel Ratelband. Ja, leuk hè? Nou, nou, nou, nou, nou, nou. Maar nou, hij was niet gek in die tijd hoor. Hij was, kijk, uh, weet je, mensen als ze beroemd gaan worden... worden ze een persiflage van zichzelf. En dat is met Emiel Ratelband gebeurd. Emiel Ratelband was uniek in zijn tijd toen hij begon... om mensen vertrouwen te geven. Hij kon mensen motiveren. En ja, vervolgens heeft hij de publiciteit gepakt. En alles wat, wat, wat die man doet en wat hij vindt van zijn vrouw... dat gaat eerst via de privé, de story of de weekend. Ja, dat moet hij zelf weten. En dat gebeurt ook... Jort Kelder is een tijd slecht geweest... Oh. omdat hij ook een persiflage werd van zichzelf. He? Mensen weten niet meer hoe ze zich moeten gedragen. Want mensen verwachten, andere mensen verwachten weer dat ze zo zijn. Maar zo zijn ze niet. Ze, ja, ze zijn eigenlijk een ander karakter. Ja, ja. Nou, Dat is bij mij dus niet ja. aan de hand. Natuurlijk en weinigen, deze uh, andersdenkenden. Uh, we moeten het maar eens niet hebben... Over de Biostabiel, hè? Nee, nee, nee. En we moeten het ook niet hebben over de Hillingstoot-mogelijkheden. De Biostabiel is een, is een uh, bijzondere ketting. En de man die het ontworpen heeft, hebben ze het dan onrechte aangepakt. Ja, dus, uh, ja, ja. Maar het hoeft niet, wat mij betreft. Ja, ja, ja. En uh, je, je kan alles verkopen, hè? Nee, dat is niet de bedoeling. <lacht> het is niet de bedoeling. In het algemeen, jij kan alles verkopen? Ja... Maar ja. ik, ik ben wel bewust achter dat product gaan staan... omdat het een goed product is. Ja. slotte. Ja. Ben jij een gelouterd mens? Ja, misschien wel. Ik ben een mens met levenservaring. Ja. Ik denk dat dit gewoon het leven is. Een leven is niet alleen maar vrolijk. Een leven is niet alleen maar droevig. Je kunt zelf alles eraan doen. Tiedekend mooi. Uh, ik vond het voor wat betreft dit uur een groot feest... En ik beloof je, ik blijf luisteren naar Max, de concurrent. Nee geval. nee hoor, nee, maar je doet het op een hoogst eigen, zeer persoonlijke en vooral heel herkenbare manier voor heel veel mensen. Dank daarvoor, tot binnenkort weer. Oké, zal ik nog een kopje koffie voor je inschenken? Graag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. U hoorde Tineke de Nooi in een aflevering van Anders Denkenden een bijdrage van RKK, eerder uitgezonden in september 2010. Gerard Klaassen was in gesprek met haar. Tineke vierde gisteren haar 71ste verjaardag. Ik zou zeggen, gewoon moedig voorwaarts, de kop is eraf. Het begin is gemaakt. Dit is Radio 1. U luistert naar Nachtvluchten bij Max. En we hebben nog één kostbaar uurtje radio voor u in petto. Daarna nemen de collega's van het NOS Radio 1-journaal het van ons over. Wie hebben wij als laatste gast voor rondje correspondentie... zijn bed uit weten te jagen? Dat is niemand minder dan Arthur van Amerongen. En bij ons is geboekt ook echt geboekt, zonder vergoeding... Overigens. Het is de ontvangst die het hem doet... en de charmante taxichauffeuse in de vorm van co-pilot Barbara Elbert. Arabist, schrijver en voormalig correspondent Arthur van Amerongen... is lekker recht door zee en dat is zeker ook te lezen... in zijn nieuwe boek Mambo Jumbo, een krankzinnige liefde in Zuid-Amerika. U kunt meedingen naar één van de exemplaren ter beschikking gesteld... door uitgeverij Nijg en van Ditmaar. En ga voor de prijsvraag naar onze site nachtvluchten.fm... Of kijk op teletextpagina 331 en doe mee. En luister zometeen na het journaal ook naar het laatste rondje correspondentie. Overigens ook mee te bekijken via onze webcam. Ik zeg het er maar even bij radio1.nl. En dan klikt u eventjes op uh, nou, webcam volgens mij. Goed, we zijn er zometeen na het korte journaal. Tot zo.